12 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Door de orkaan Winston zijn tienduizenden mensen op de Fiji-eilanden dakloos geworden. De storm liet de afgelopen weekend een spoor van vernielingen achter op de ruim 300 eilanden in de Stille Oceaan. Er zijn 42 doden geteld. Dat aantal loopt waarschijnlijk nog verder op. Ongeveer 35.000 mensen verblijven sinds zaterdag in opvangcentra. Internationale hulporganisaties zeggen dat de noodhulp moeilijk op gang komt doordat op veel eilanden de infrastructuur is beschadigd. Doordat landingsbanen en havens onbruikbaar zijn en sommige eilanden lastig te bereiken. Met een aantal dorpen is nog geen contact geweest na de orkaan. Telecombedrijf T-Mobile heeft een moeilijk jaar achter de rug. De bruto winst zakte met ruim 20% tot een half miljard euro. De omzet komt met 10%. T-Mobile heeft last van de dalende prijzen en de sterke concurrentie. 135.000 klanten stapten over naar een andere provider. Rond deze tijd wordt in Amsterdam de februaristaking van 75 jaar geleden herdacht. Alle trams, bussen en metro's staan een minuut stil. Over de Intercom is een boodschap te horen van burgemeester Van der Laan. Op 25 februari 1941 legden Amsterdamse trembestuurders het werk neer uit protest tegen een razzia, waarbij honderden Joden werden opgepakt. Vanmiddag is er een herdenking bij het standbeeld van de Dokwerker. De februari-staking was het enige massale protest tegen de Jodenvervolging door de Nazis. De meeste zonen van Amsterdamse beroepscriminelen belanden zelf ook in de criminaliteit. De helft van de volwassen zonen heeft al in de gevangenis gezeten, blijkt uit onderzoek van de VU in opdracht van de Amsterdamse politie. De onderzoekster zegt in de Volkskrant dat het onder meer komt door traumatische ervaringen die de kinderen hebben gehad. Een op de drie onderzochte kinderen heeft een vader die is geliquideerd. En ook miste een groot deel van de kinderen hun vader omdat hij in de gevangenis zat. Het weer, enkele winterse buien en ook perioden met zon. De eerste uren kan het glad zijn, het wordt 5 à 6 graden. Morgen droog, periode met zon en een graad of 5. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de randstad staan files op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Bij Hoevenlaken 5 kilometer. Een half uur vertraging daar bijna. Op de A2 Utrecht-Amsterdam. Bij Amsterdam-Rivierenbuurt 4. Dat heeft te maken met de huishoudbeurs. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen Kloppendiepenburg en Zoeterwouderdorp 6 kilometer. Maar de vertragingstijd is meer dan een uur. Twee rijstokken zijn dicht. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. Op de A10 Zuid wat drukte in beide richtingen bij de RAI. Op de N11 leiden bodengraven. daar ligt bij Alphen wat olie op het asfalt. Op de N44 Den Haag Wassenaar, bij Wassenaar 4 kilometer file. Dat zijn mensen die omrijden vanwege de problemen op de A4. Tot zover de verkeers.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM luncht. Ja, dames en heren, er gaat iets mis. Ik weet niet wat. Ik moet ergens een knopje hebben en ik krijg hem denk ik niet gevonden... Laatst Wat gaan we allemaal doen vandaag? Of liever gezegd, wat ga ik allemaal doen vandaag? Nou, ik ga natuurlijk uh, wat uh, leuke nummers uh, draaien voor u. En voor mezelf natuurlijk ook. Hè, want ik vind het zelf net zo leuk allemaal. En uh, om half 1 hebben we het regionale nieuws met het weerbericht voor vandaag en morgen. Om half 2 herhalen we dat kunstje nog eens een keer. En uh, om kwart over 1, zoals u van ons gewend bent... Een vrijwilligers -facature. Goed, maar uh, laten we eerst even met een lekker mopje muziek beginnen. Kijken of het me gaat lukken om dat netjes over te schakelen. Ik zou zeggen, ga lekker genieten van uh, Wim Sonneveld... met uh, aan de Amsterdamse grachten. Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die leegjes avonds laten we plein, Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn.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 Alleen de bomen dromen, hoog boven het verkeer. En over het water gaat er een bootje net als weleer. Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam mijn gedachten. Als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die leegstjes, avonds, ons het klein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. Mensen, al die lichtjes avonds laat op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Ja, en al hou je dan nog zoveel van Zandvoort. Ja, dat stukje Amsterdam blijf je toch in je hart houden, hè? Dat is toch wel heel gek. Is even kijken, want ik zie dat uh, het apparaat niet helemaal gaat doen wat ik wil. Dus ik ga ingrijpen. <laughs> want ik ben de baas over de computer. Nu, zo is het maar net. We gaan nu luisteren naar een uh, heerlijk, langzaam, gevoelig, sentimenteel nummer. Dus ga er rustig voor zitten. Luther Vendross. Anyone who had a heart. At me and know that i love you anyone who ever could look at me and know I her arms and love me too. You couldn't really have honored hurt you like you hurt me and be so Gaan we over naar het volgende nummer. Het is wel erg langzaam in het nummer. Hè? Maar ja goed, ik, ik, ik vind hem in ieder geval verschrikkelijk mooi. En dat is het voordeel. Als je twee uur uh, zelf uh, <laughs> het liedje van de Sidekick mag doen. Hè? Dan kan je allemaal uh, van die uh, leuke liedjes uh, bedenken. Uh, nu gaat er ineens iets lopen wat voor mij nog helemaal niet de bedoeling was. Daar was ik nog niet op voorbereid. Dus we gaan nu uh, naar Line. once there was a young kid from a small town he used to live to skate the green art down he didn't need no metal 'cause he just needed to slide man is it fun to have to metal on the ice? he got older and took on a bit go fast for a long time Een uh, lekker vrolijk nummertje is dat toch, hè? Krakers Eiland. Ik weet niet of u ooit van ze gehoord heeft. Het, het is een, uh, een groep hier uit de regio en... Uh, hou je mond even. <laughs> het is een groepje hier uit de regio. Het zijn uh, twee mannen, uh, dat is dan Krakers Eiland. En uh, per gelegenheid spelen ze samen met de locomotives. Dus daar komen er wat mensen bij. Ze zijn al heel wat jaartjes uh, bezig met elkaar en... Uh, een van de mannen van Krakers Eiland speelt ook vaak mee met uh, Bunch on a Breakout. Oh, Zo'n vreselijk leuke groep met een uh, beetje heel billy muziek. Maar in ieder geval uh, Beyond the Finish Line, dat is het, uh, de laatste uitgekomen single van Krakers Eiland. En dan neem ik u nu mee naar een grote vedette van Van eer Shirley Bessie met het altijd spannende nummer Big Spender. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. little time with me Wouldn't you like to have fun, fun, fun? How's about a few laughs, laughs? I could show you a good time Let me show you a good time The minute you walked in the joint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 Heerlijk mensen, heerlijk. Uh, van jullie bessie, gaan we eens eventjes, uh, want het is triest weer vandaag. We gaan er even een zonnetje tegenaan gooien en ik neem u mee terug naar uh, de jaren zeventig met een uh, heerlijke zomerhit. Burkito, kom zo kommo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 Sé más que tú y más que tú y más que tú que tú y que tú y morequito como tú. Que no te me dilajo. Morequito como tú. Yo sé más que yo sé más que todo, se más que nadie sé más que tú y que tú y que tú y que tú que tú que tú y morequito como tú. Que no te me dilajo. Morequito como tú. Yo sé más que tú más que tú. Ja, daar word je toch vrolijk van, hè? Zo'n lekker Spaans swingend nummer. Heerlijk. Nou, van uh, het lekkere Spaanse dansen en de Spaanse sferen gaan we weer eventjes terug naar een rustiger tempo. En dan uh, wil ik u meenemen naar Simon en Caravuncle met een bridge of a troubled water. When you. Dat nummer, hè? Bridge Over Troubled Water. Gaat nooit vervelen, de muziek van die twee mannen. En uh, ik laat me altijd maar uh, vertellen door Charles... dat er nog niets aan afgedaan is. Want hij is toen naar dat concert geweest van uh, uh, Art, Carfunk, Car, Art uh, Carfunkel. En uh, dat had hem zo verrast dat zo'n oudere man nog met zo'n mooi stemgeluid... De mensen kan imponeren. Nou, het is uh, onderhand uh, half twee uh, geworden. En dat betekent. Uh, Laten we het uh, open. Hij doet het niet. Oh. <lacht> Wacht even hoor. Dan moet ik het toch. 3, 2, 1. Komt hij nu? Komt hij nu? Ja. Het nieuws bij CRM Zandvoort met Dolly Tempierik. Het is gelukt. Inderdaad, luisteraars, het regionale nieuws van 25 februari alweer. We gaan, zijn de maand alweer bijna voorbij. Wat gaat het snel, hè, mensen? Maar goed, eventjes het nieuws van uh, gisteren en vandaag. De vlag kan officieel uit bij de Gertenbach-Mavo. Want afgelopen dinsdag heeft ook de Zandvoortse Raad van. Uh, tijdens de vergadering de steun van 1,3 miljoen euro... te verlenen aan de Zandvoortse middelbare school... om het zwaar, gebouw, zwaar verouderde gebouw te renoveren. Vanuit de school is er een budget van 500.000 euro beschikbaar. En hiermee weten we nu dan toch echt zeker... dat de VMBO T-school voor Zandvoort behouden blijft. De gemeenteraad is dinsdagavond 23 februari ook akkoord gegaan met het voorstel van het college om in het spalier 40 statushouders tijdelijk te huisvesten. Zandvoort ontlast daarmee de volle asielzoekerscentra waarin op dit moment te veel mensen zitten die al een verblijfsvergunning hebben. De statushouders komen in twee leegstaande paviljoens, eigendom van zorginstelling Kenter, aan de Kostverlorenstraat. En naar verwachting nemen de eerste bewoners in de loop van april 2016 hun intrek in dit tijdelijke onderkomen. De raad heeft het voorstel aangenomen onder de voorwaarde dat na zes maanden een evaluatie plaatsvindt. En het college heeft daarmee ingestemd. De gemeenteraad wil de evaluatie aangrijpen om te bepalen of een verlenging van een jaar nog wenselijk is. Nou ja, huisvesting van statushouders, dus de vluchtelingen met een verblijfsvergunning, is al sinds jaren een gewone taak van de gemeente. Het Rijk bepaalt jaarlijks per gemeente het aantal en de gemeente heeft voor 2016 een taakstelling om 43 statushouders definitief in de Zandvoort te huisvesten. Voor 2016 is het aantal verhoogd ten opzichte van 2015 door de hoge instroom van vluchtelingen. En met de inzet van twee leegstaande paviljoens van Spalier voorkomt het college een acute overbelasting in de sociale huursector. De gemeente Zandvoort levert haar bijdrage aan het versneld huisvesten van statushouders conform het bestuursconvenant tussen het Rijk en de gemeente om de overvallen, overvolle asielzoekerscentra te ontlasten. Op de Krukiersweg in Heemstede is gistermiddag rond half twee... een 18-jarige jongen uit Horen gewond geraakt bij een straatroof. Het slachtoffer was kort daarvoor uit de bus gestapt en had een stukje gelopen. Vanuit het niets werd, niets werd de jongen ter hoogte van de voetbalclub aangevallen door drie daders. Het slachtoffer moest zijn persoonlijke eigendommen afgeven. Alleen had de jongen niks van grote waarde bij zich... Daarna kreeg hij nog enkele schoppen en klappen op zijn hoofd... en de verdachten gingen er vervolgens vandoor. Door de heftigheid en de snelheid waarmee het incident plaatsvond... is er geen duidelijk signalement van de daders. Enkel is bekend dat de mannen gezichtsbedekking droegen... Het slachtoffer is voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. En de politie zoekt getuigen van de beroving. Dus heeft u iets gezien? Of heeft u, uh, weet u het signalement van die mannen? Of heeft u iets gehoord wat uh, ter zake doen kan zijn? Belt u dan alstublieft met het uh, nummer van de politie. 09 Er is lang naar gezocht. Er zijn veel ideeën geopperd. Maar er werd niet besloten waar een nieuwe hangplek voor jongeren zou gaan komen... en hoe die ingevuld zou moeten worden. Uiteindelijk werd in overleg met de jongeren gekozen voor het braakliggende terrein... tegenover de nieuwe brandweerkazerne in Nieuw-Noord. Nu is het bijna zover. Maandag werd de cabine geplaatst en uh, maandag 7 maart is de opening door de wethouder. Zo even uit het blote hoofd is dat volgens mij om vijf uur s middags. Nou, en dan een bericht wat ik eigenlijk liever niet zou... Ik, je zou het niet moeten hoeven lezen. Ik word er gewoon misselijk van. Er zijn twee geiten vermoord in Heemstede. En die beesten zijn geveeld en ze werden zonder oormerken gevonden... in de ringvaart ter hoogte van de glip. De eerste geit werd donderdag 18 februari gevonden. Het tweede geitje werd woensdagochtend op dezelfde locatie aangetroffen. En de politie Zandvoort is op zoek naar getuigen van de dierenmishandeling. En meldt het verhaal op de Facebookpagina. Nou is dat natuurlijk oud nieuws, maar het geval wil dat er vanochtend weer een geitje op dezelfde locatie is aangetroffen. En ook dit geitje bleek geveild te zijn. Nou, heeft u iets gezien of is er iets dat u weet over de geitjes... zoals wie de eigenaar is, neemt u dan alsjeblieft contact op... met de politie op het bekende nummer, wat ik net ook al zei... 0900 8844. En uh, dan was dit het nieuwsbericht voor de 25e. En als het goed is, ga ik nu... Het weer inzetten. Ja, daar is hij. Het weer bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja mensen, de zon heeft vanochtend nog wel geschenen. En hij gaat nog wel schijnen vandaag. Maar het is nu uh, weer helemaal donker. En dat gaat ook de hele dag zo door. De zon schijnt geregeld, maar het komt ook tot buien. Ja, en die buien zijn toch echt winters van karakter. De noordwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig... en de temperatuur stijgt naar een graad of zes. Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen. Is het over het algemeen droog? En bij een afnemende en naar west draaiende wind... daalt de temperatuur naar waarde rond het vriespunt. Morgen blijft het droog met naast wolkenvelden ook geregeld de zon. De wind is niet meer dan zwak. En er draait van west via zuid naar oost. En de, te en de temperatuur gaat stijgen naar zo'n 6 graden. En dan ga ik eens even kijken. Nou ja, het, het liedje van de sidekick is natuurlijk... Dat bent u waarschijnlijk wel met me eens. Een beetje onzin vandaag. Want... Uh, alle liedjes die zijn vandaag van de Sidekick, zo so simpel is het. En uh, ik laat u nu gezellig luisteren in het, uh, de tweede helft van het eerste uur... naar een uh, mooi liedje van Jack and the Weatherman, Brother. Brother, have you chosen this or has it chosen you? Are you settled here or simply passing through? Do these questions even bother you? Brother, Tired of always swimming up the stream. You make it look much easier than it seems. Only you know what it truly means. My dear brother, you can't see it the way I do. Can't seem to realize the truth You made it and I'm so damn proud of you Brother, I've seen you fight your battles your place under the sun And it's good to see you have your fun My dear brother You can't see it the way I do Can't seem to realize Have you chosen this or has it chosen you? Are you settled here or simply passing through? Just know that I am so damn proud of you. Nou heb ik te veel gezegd. Prachtig nummer toch, hè? En eh. Uh ik heb ook een wat muziek meegenomen van uh, twee dames. Uh, ze zijn uh, inmiddels bekend geworden van het programma Opium. Uh, daar uh, zijn twee cabaretiers en uh, ze zingen hele leuke liedjes. En in dat programma Opium, dat kunstprogramma, zongen zij een tijd lang elke week een van hun liedjes. Ik heb de eer gehad om ze toch wel in het begin van hun carrière mee te maken. Met het theaterfestival Caravan hier in Zandvoort. Wat toch wat altijd hier in Zandvoort kwam. En daar heb ik een keertje als vrijwilligste meegewerkt. En uh, toen heb ik zo verschrikkelijk genoten van die meiden. En uh, ik hoop dat, uh, dat u nu, net als ik, ontzettend van ze gaat genieten. Een heel leuk liedje. Luister goed naar de tekst. Heel lang geleden. Heel lang geleden, toen elfjes bestonden en een heks in een huisje van koek En de wolven, die geitjes verslonden, mochten niet bij je oma op bezoek Lang geleden, er zaten rovers in de struiken en de prinsen waren allemaal heel knap En de kater, droeg zijn pasgelakte laarzen en een muiltje liedje achter op de trap je bleef uit de buurt van te harige vrouwen En je moest nooit een al te rode appel vertrouwen Maar deed je dat toch dan had je wel wat beleefd Toen er nog lang en gelukkig werd geleefd Heel lang geleden Werd je was gedaan door vogels En dan vlogen ze een strikje in je haar En de muizen Die zongen veel te schel Maar waren vriendjes stonden altijd voor je klaar Lang geleden kon je niet slapen door de geest van een meisje in de hoek Maar na een kusje van je moeder ontsnapte je gewoon weer aan haar vloek De duivel was herkenbaar aan twee duidelijke horens En je moest je niet prik aan over de doels. Maar deed je dat toch, dan had je wel wat beleefd Toen er nog lang en gelukkig werd geleefd Heel lang geleden was niets wat het leek, de bonen, in de moest staan naar de geld. En je gehaktbal was een planeet waar je heen vloog en verliefd werd op een held. Niemand ging dood, dat bestond toen niet echt. Alleen als je oud was of lelijk of slecht, dan werd je door pijlen uit bogen doorzeefd. Toen er nog lang en gelukkig werd geleefd. al meer dan twintig jaar en ik weet niet ik eens, eens zo goed meer hoe het voelde. Om te dromen dat de wereld je kasteel was en mijn prins te paard toch vroeg of laat zou komen. Nou ja, hij kwam wel, maar hij is ook weer vertrokken. Want we bleken niet te klikken in de basiscommunicatie. En we wilden niet hetzelfde en het ging gewoon te snel. En hij had bindingsangst en verlatingsangst. En het ging altijd over hem. Ik zat nog te denken dat een meisje wordt geboren om liefde te geven. In het roos met een prins tussen wolken te zweven. Het einde is de allereerste zoen die hij geeft. Toen er nog langer gelukkig Waanzinnig goed. Ik vind het wat die twee meiden. Ze doen het zo goed. Uh, we gaan weer even lekker wat vrolijks doen. Kom maar binnen. Elton en uh, Kiki en uh, die... Uh, oh jongen, af en toe dat systeem. Deze wil ik hebben. Juist. Elton, John en Kiki, die don't go breaking my heart. Hij is zo trots op zijn vader, zijn vader op hem en wij weer op hun. En nou, zo gaan we maar lekker door. We gaan uh, richting uh, het één uur journaal met een stelletje gangsters.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 Trippin' bankin', and my homies is down, so don't arouse my anger Fool, death ain't thing nothing but a heartbeat away. I'm living life through a tire What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24 The way things is going, I don't know. Yeah, I mean Front. That's why I know my life is out of luck, fool